Louis en Michel, dat zijn beide programmatoren van het Crossing Border Festival in zowel Nederland als België. En zij zijn deze week gaan zoeken op de site vi.be, op zoek naar drie kandidaten voor onze Vibe on Air. En het is tijd om een winnaar bekend te maken. We gaan eerst nog eens luisteren naar de drie kandidaten. Dit was de eerste. Louis Beren die sprak van een ontspruitende Vlaamse coldplay. Hij deed dat heel voorzichtig, maar hij hield wel van dit nummer van Noble Tea met Pressure. It's not so can't you see, can't you see? Als er één ding is dat efficiënt heel goed kan, dan is het scheppen. Wat een stem, uh, wat een effect op die stem. En uh, ja, eigenlijk wat een mooie gitaar ook. Je hoorde vol. Dit was de derde kandidaat. I see your Is heel lo-fi opgenomen, maar net daardoor heel erg charmant. Het, het zou kunnen komen uit de jaren zeventig. Joen van Goshem met Fingers. Dat was de derde keuze van Louis en Michel Beren. Five on air. Five on air. Like... Maar het is hard elke week weer voor al die kandidaten, want er kan maar één winnaar zijn en die gaan we nu verrassen. <treeks> Hallo, Hallo, spreek ik met uh, Effi Ziel? Inderdaad, ja. Hallo, het is met Christen van Studio Brussel voor Select. En ik bel jou eigenlijk om te zeggen dat jij deze week Vibe on Erwin, dus proficiat. Ja. Ah, Wauw, dat... okay. wow, wow. zeg je, ben je verrast? Ik ben behoorlijk verrast, ja. <laughs> Dat is altijd fijn. Ik, ik verras graag de mensen op dit late uur. Uh, maar ik, ik hoorde precies toen je opnam een beetje muziek op de achtergrond. Ben je aan het repeteren of zo? Ik zit op een, een theaterrepetitie, ja, inderdaad. Aha, oké. Okay. Dus je schrijft niet alleen muziek om voor jezelf. Je schrijft ook muziek voor theater. Uh... Ja, daar ook die link met Rudy Trouvé. Dat is omdat wij bij Braaklandse Building in Leuven muziektheater ook maken. Ah, oké, oké. En waaraan ben je nu precies bezig? Nu ben ik voor een andere voorstelling, speeldrift van Fabuleus. Dat is ook in Leuven. Oké, oké. En wat voor soort muziek hoort dat? Ja, dat is uh, met jongeren en ik begeleid dat project. Dus ik ben gewoon de muzie muziekcoach, zeg maar. Oké, okay, dat om, lijkt, mij, uh, lijkt uh, mij heel fijn om met jonge mensen uh, muziek te gaan maken. Zeg maar proficiat, Good. hè. Uh, vader en zoon Beren van het Crossing Border Festival die waren helemaal verkocht door jouw nummer. Um, die vonden dat jouw muziek ook perfect op hun festival zou passen. Dus dat is misschien wel goed voor volgend jaar of zo. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze mij ook uitnodigen. <lacht> <lacht> zeg, maar uh, ja, we waren even aan het twijfelen over de uitspraak van jouw naam. Um, ja. we, we, we hebben even Ciel gezegd, ja. omdat ik dacht, ja, jouw achternaam is Cielen, dus het zal wel Ciel zijn. Ja. Maar dan dacht ik ook, misschien kan het Ciel zijn, zoals het in het Frans. Wat is het nu eigenlijk? Uh, zoals uh, u het net zei, eigenlijk Ciel. Ja. Alleen zo noem ik het. Maar het is eigenlijk een werktitel. Ik heb dat, want ik ben nu met een groep aan het uitbouwen. En die hebben het toch al gesuggereerd voor een nieuwe naam. Ja, dus. het, is, het is misschien inderdaad niet zo gemakkelijk. Want het is een beetje... Het is een, ja, je kan het op verschillende manieren uitspreken. Dus dat maakt het misschien een beetje ja. moeilijk. Maar goed, als je er zelf al aan denkt, dan moeten wij dat allemaal niet zeggen. Um, ja, jouw stem. Dat is, een, dat is een hele mooie, warme stem. Uh, en de muziek deed uh, de, de mannen die jouw nummer gekozen hebben een beetje denken aan Band of Horses. Zou dat kunnen kloppen? Is dat iets? Was zelf ook graag gehoord of, of niet echt? Uh, uh, ik moet zeggen dat dit nummer eigenlijk de inspiratie daarvan was uh, was eerder uh, Boniver eerder. Ja, ja, ja, ja. ja. En, en want Band of Horses ken ik zelf niet, mm -hmm. maar ga ik zeker nu wel eens uh, opzoeken. Ja, maar inderdaad die hoge stem, dat is, dat is uh, een beetje de invloed van Boniver. Dat uh, ja. is zeker wel zo. Ja, oké. Okay. Ja. Dit is dus jouw, jouw solo-project, maar de bedoeling is dan wel om het uit te bouwen met verschillende mensen. Ja, daar ben ik momenteel mee bezig. Ja. Ja, ja, ja, dat is één plan. Heb je ook een plan om dan iets te gaan uitbrengen of zo? Wel, uh, vandaar nu uh, meer nummers schrijven en een set uitbouwen die dan goed in de vingers krijgen, die dan opnemen en om dan uh, rustig, denk ik, met een EP te beginnen. Om, ja. om zo verder. Hè. Ja, oké, okay, dat lijkt mij een geweldig plan. Uh, kunnen we jou binnenkort misschien al ergens live zien spelen of is het daar nog te vroeg voor, voor dit project dan? Nee. Ik heb eigenlijk net vrij veel gespeeld. Uh, en het laatste dat ik nu ga doen is 4 december in de chas le dat is in Antwerpen, op de Leopoldo waalplaats Kijk, voilà, daar kan iedereen efficiënt aan het werk zien. Ik blijf het wat? maar zo zeggen, want dat is ook de juiste manier. Maar goed, misschien verandert dat dan wel. Binnenkort uh, krijg je een andere naam voor uh, jouw project, maar in elk geval uh, de jury, die was ook helemaal verkocht. Dus we gaan nog eens luisteren naar dat prachtige nummer van jou. Uh, ik wens jou heel veel succes met alles wat komt. En heel veel plezier daar nog in Leuven, waar je nu mee bezig bent. Hè? Ja, dankjewel. Oké, okay, salut hè. Goed, salut. It's not so easy. It's not. It's not. It's not so easy. It's not. not so easy, oh can't you see, can't you see. beauty of